Roger Federer heeft de finale bereikt van het Olympische tennistoernooi. Het kostte de nummer 1 van de wereld wel grote moeite om zijn Argentijnse tegenstander Juan Marín del Potro in de halve te, eindstrijd te verslaan. Olympisch goud is de enige prijs die nog ontbreekt in de prijzenkast van Federer. In de finale moet hij het in Londen opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Servier Djokovic en de Britse hoop Murray.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? te druk om voor jullie een forsy, frisse, fruitige hit te doen, maar niet getreurd, want deze week knallen we gewoon lekker hard door die eter. met twee uur nieuwe zie je het, en ja deze nieuwe track, Julio Bashmore met oud 7 wat een track, misschien ben je naar Sensation White geweest hier in Amsterdam, wat een plaat was dat, als je gewoon vol op die speakers hoort, ik zeg gewoon gaan. En ja, nu hier natuurlijk bij het hebben we hem ook voor jullie in de eten geslingerd. En ik denk dat hij vast nog, eh, zeker wel een keertje voorbij gaat komen. En ja, jullie hebben ons gemist. En dat, eh, dat hebben we geweten ook. Onze mailbox, hij peilde uit. Waar zitten jullie dan? Wij willen beats. Nou ja, niet getreurd. We gaan vanavond alle schade inhalen. Onze enige echte DJ Dion Sidney komt onze tweede uur verblijden met een spetterende set. Hier live in de studio. Mocht je het willen meemaken, je kunt tegenwoordig ook kijken via www.cfmsandvoort.nl Via onze livestream kun je zien wat er allemaal gebeurt in de studio. Oeh. En ja, wat hebben we nog meer deze show? Natuurlijk hete nieuwtjes. Ik heb me laten vertellen dat er dit weekend wordt geflirt op het strand. Waar? Nou, dat ga je straks horen bij de nieuwtjes. Ja, er schijnt ook nog een heel leuk feestje komende zondag te zijn bij Bloomingdeel. En daar staan de namen op. Nou, als je bij die jongens blijft stilzitten, dan kun je net zo goed stoppen met dansen. En ja, ik heb ook nog extra goed nieuws meegenomen. 2500 extra tickets voor een heel groot feest in België. En die gaan morgen in de verkoop, dus ja, wil je dat toch nog eventjes meemaken... ...dan moet je hier gewoon lekker blijven luisteren bij See It. En ja, zoals vertrouwd, ook natuurlijk de one and only See It Party guide. Bij jou, Sivam. En ja, lekkere muziek. Daar heb ik mijn platentas helemaal vol mee zitten. Zo, ook deze plaat, Wonka Moots, One Day Fly. Ik had twee weken geleden ook al bij me. Ja, zul je zeggen, ja, hallo, toen deden jullie internet het niet... Inderdaad, daarom speciaal voor jullie nu. Monkey Mood, One Day in the D-Market. Deep Lovers, Private the Mix. Tot een 11 uur, see it. Die kwam ik tegen. De D-Market. Deep Lovers Private Dub. En ik vond het zo lekker. Ik bedenk denken hier eventjes een zonnetje bij. Zoals afgelopen week hier in Zandvoort. Zondag Zandvoort. Een heerlijke cocktail erbij. Nou, toch helemaal perfect. En wat ook perfect is. Ja, zondag 5 augustus. Ja, is het dan eindelijk weer zover. Want dan barst het spektakel in Beach Club vroeger. Op Bloemendaal helemaal los. Flirters, het beachclub vroeger Flirters zal de tent afbreken met de beste DJ's De mooiste mensen uit heel Nederland Sensuele danseressen en nog heel veel meer Een beachspektakel met veel verrassingen die je niet mag missen Ja, de love kiss attitude En dan zien we namens aan als Benny Rodriguez Exclusief, ja Hij gaat gewoon deze avond knallen daar Vato Casales, featuring MC Chen de Flexigen, Michael Mendoza, Sandro Silva, LaFuente, Erwin, Richie Romero, Flava, Rudo Lima, Volkan Saki, Rockwell S, Perez David Milano, Patrick Paul MCM, MCGJ en MC Yanto. Ja, een mega beachspectakel dat gewoon bij slecht weer volledig overdekt zal zijn. Maar als je de huidige weerberichten mag geloven, schijnt het aardig droog te blijven. Ja, dus voor die tickets haal ze in huis, wacht niet langer en koop nu jouw ticket voor slechts 15 euro op z.com. Je kunt ook uh, gaan naar de site www.beachclubvroeger.nl, www.easyticket.nl en ja, gewoon nog eventjes naar Free Record Shops. Dus voor in de agenda, vanaf 2 uur middags tot 12 uur avonds ben je welkom bij Beach Club Vroeger. Tenminste, als je een kaartje hebt en minimaal 18 jaar bent de Lijn heeft gehoord en de dresscoach, ja, hij is dress sexy, via flirt. En ja, tip van de organisatie, vergeet vooral je meester in die zonnebril niet. Dus misschien dat er een paar flinke laserkanonnen staan. En ja, een paar laserkanonnen, die zijn ook wel bij deze track nodig. Alter Ego, met rocker. En die zeg je nou, hij rokt hem al zeven. Ja, dat komt niet zomaar. Prokevic. Die zijn gaan battelen samen met My Digital Enemy is dit het resultaat. Alter Ego, hier ben je het op jouw C-Webs antwoord. Met straks rond de klok van 10 voor 10. The one and only. See it Hou hier. Hou hard. Radio. Ben er strand en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag hete zomerhits. hebben Nou, dat denk ik niet. Ze kunnen nog wel een aardig potje doorgaan. Wat een namen, wat een plaat. Leonie, Last Night at DJ, save my life in de David Jones Edit. Ja, hierbij zie je het hebben we natuurlijk de hete nieuwtjes. En ja, ik heb hier eentje binnengekregen. Kings of Ace. Deze zondag bij Beach Club Bloomingdale. Na een van de meest spectaculaire poolparties tijdens de Miami Music Week. Ja, na een van de. Week dit jaar keert Ace Agency eigen feest Kings of Ace terug naar haar Nederlandse zomerbasis Bloemingdale voor alweer een derde strandeditie. Op 5 augustus zal de complete Ace Agency familie weer bij elkaar komen en samen afreizen naar het zonnigste stukje strand van onze kust. Deze Ace Crew bestaat onder andere uit niemand minder dan Apojack. Die deze zomer alleen tijdens het weekend van Kings of Ace in Nederland te bewonderen is. En Billy de Klits, die als een van de nieuwste aanwezigen van Ace Agency zijn debuut maakt tijdens Kings of Ace. Daarnaast maken ook Bloomingdale residents Frankie Ricciardo, Epster, Basejackers, Bobby Burns, Jasha, Leroy Styles, Rehab, Shermanology, Sydney Samson, Ambush, MC Uroga en Sal de MC ook tijd in hun drukke zomerschema's om Bloomingdale te tracteren op hun nieuwste producties en favoriete zomerplaten. En zo natuurlijk de sfeer van de beroemde zomerfeesten van Ibiza naar Bloemendaalse strand te brengen. Combineer dus een line-up bestaande uit twee DJ's uit de DJ Mac Top 100. Een volledig team van gevestigde house-artiesten en het beste aanstormende talent met de ideale locatie voor een strandfeest en de juiste show-elementen. En je krijgt natuurlijk het perfecte event voor elke liefhebber van een strandfeest, Kings of Ace. Dus zet hem maar in je agenda en als je nog een kaart hebt, haal ze dan snel want die zullen ontzettend hard gaan. De kaarten zijn 17,5 euro en zijn te koop via ticketscript. Wil je meer informatie? Ga naar www.bloomingdalebeach.com. Dus in de agenda 5 augustus, komende zondag... Afrojack, Abster, b Jackers, de Clit, Bobby Burst, Frankie Rizzardo... ...en vele, vele andere grote namen. Voor slechts 17,5 euro belooft dit een heel leuk feest te worden. En ja, wat ook een feest wordt... ...dat is als je deze plaats van die nood met Shed My Skin opzet. Natuurlijk draai je hem hier bij jouw CWM antwoord, Zie het in de house... Tot 11 uur. En ja, had ik al verteld dat DJ Dion City vanavond uh, gezellig een gezellig plaatje kan draaien?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 Altijd leuk als onze mailbox gewoon wagenwijd open staat. See it at gfmsandpoort.nl Ik krijg hier gelijk een mailtje binnen van Mariska. Mariska zegt, wat een lekkere groovy plaat is dit zeg. Hoe heet die plaat nou? Dat zou ik even zeggen. Waits en Marquess met Chain of Fools. Fusing Nikki J in de Y-mix. Ben twee weken geleden ook gedraaid. Toen hadden we de Z-mix. En allebei de tracks, wat een plaats! De één wat meer vokaal, de ander ja, wat meer, dieper wat groovier. Maar nee, ja, het is gewoon lekker. Ik zie hier ook een uh, mailtje binnenkomen van Peter en Peter zegt. Ik ben benieuwd wat die DJ die Dion Sydney vanavond gaat draaien. Nou, ik kan je wat verklappen, hij heeft weer nieuwe producties gemaakt. Ik heb ze nog niet uh, gehoord, dus het is voor mij ook een complete verrassing. En ja, ik hoop dat hij ze ook wel mee gaat nemen natuurlijk. Anders gewoon we weer terug naar huis. Maar ja, niet getreurd. Want we hebben ook nog extra goed nieuws bij ons. Maar liefst 2500 extra tickets voor Extrema Outdoor in België. En ja, deze zaterdag gaan ze in de verkoop. Het compleet uitverkochte dancefestival XO Belgium... krijgt toelating van het gemeentebestuur om haar capaciteit te verhogen. In samenspraak met burgemeester van Houthalen Helderen Alleen... IJzermans kom er 2000 extra tickets voor de festival zaterdag op de markt. En dan ook nog eens een keer 500 camping combi tickets. Dat laat de orga organisatie Extrema vandaag weten. De tweede editie van XO Belgium voor een extreme outdoor verkocht een week geleden uit. We werden overspoeld met vragen van bezoekers die op zoek waren naar een ticket. Gaat organisator Uger Akkers weten. Oorspronkelijk kozen ze voor een capaciteit van 15.000 kaarten. Maar gezien het terreinpotentieel, biedt uh, voor veel meer bezoekers, vroegen we de gemeente om de capaciteit uh, gewoon te verhogen. En ja, ze zijn erin meegegaan. Dus zo komen er dus 2000 extra tickets voor zaterdag op de markt en de camping 500 combitickets. Op zaterdag 4 augustus om 12 uur s middags. Dat zijn ook nog eens een keertje mooie tijden. Niet dat je al s ochtends om 9 uur vroeg aan de telewoonlijn moet hangen. Ja, de kaarten zullen te koop worden aangeboden in de webshop van extrema.be. En bij alle Belgische filialen van Free Recordshop. Dus niet de Nederlandse, nee, alle Belgische filialen. Ja, wil je eerst meer informatie en in de volledige line-up en timetable? Ja, dan kan je terecht op de site van Extrema. En ja, dat is www.extrema.be. Ja, en wanneer is Extrema dan? Nou, 10 en 11 augustus. Uh, vrijdag is dat van 5 tot 12. En zaterdag van 11 tot 11. Kortom, een leuk feestje om erbij te zijn. Ga door met nieuwe muziek en dat doen we met Mark Knight, Fruiting Skin. Nothing Matters in de Tent Snake Mix. Dit is zie je Tot aan 11 uur, de Heatse beats. En natuurlijk, de one and only See It Party Guide. En hij is leuk voor zondag. Dan gaat het dak eraf in Bloemenel. De nieuwe Mark Knight nice, Fusion Skin Nothing Matters in de 10 Snake Remix. En volgens mij zijn we nog niet helemaal wakker. Nou, dat gaat nu zeker gebeuren. Nieuwe plaat, nieuwe knaller. Daddy Screw. Turn the lights down. In de David Ketta Rework. Hierbij zie je het. Knalt hij gewoon lekker uit je speakers. Oh. David Ketta Rework ja, Het mag geen geheim zijn Dat de one and only Onze enige held, DJ Afrojack Deze plaats gewoon Uitbrengt Met dat stempeltje David Ketta Maar die uit? Hij is Een knallen van je welse En ja, het is 10 voor 10, dat betekent de uh, Zie het partykite, waar kun je dit weekend heen? Waar moet je zijn geweest? Natuurlijk is er deze dit weekend een uh, ontzettend groot feest in Amsterdam, de Cape Parade. Mocht je het gemist hebben, ja, vanavond is het al begonnen. Morgen natuurlijk een hele boterparade en dat betekent ook in de nodige clubs een feestje. Ik zal het niet alles noemen, maar ik heb hier gewoon eentje. Ru Super Toys in Vice Rumor Has It, vanavond in Club Air. Vanaf 11 uur ben je welkom. En ja, de line-up Skip and Die Live, When Harry Met Sally, a Doppelgang, het d g team en dan heb je in de Air 2 de Flickerclub, Ted Langenbach en Air Scream. Ja, de prijzen van dit evenement ze staan er niet bij. Dus ga naar www.air.nl Ja, dan kun je vanavond ook naar het feestje Golden. Vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. De kaarten zijn 12,5 euro exclusief via en aan de deur 16 euro. The lineup: of uh, Rowan Doors, uh, Brian Jundro, and Santos, Stefan Vilein, Miss Sugarware, Richie Romero, Mark McRowland, uh, Mav and Quinn, MC Prime, Cassie Casson Percussion, Sexy Mr. S on Sex and VJ Jury and the Golden Models Entertainment. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. Dicks in Space. In Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur begint het feest. Kaarten zijn deze avond. 20 euro. Exclusief. Fee. En de line-up. Daar komt-ie. Larry T. Bartby Moore. Meneer Broekjevol. En mevrouw Bloesjevol. En Miss Bunty. Ja, dan gaan we door naar de... Escape want morgenavond natuurlijk de zaterdagavond dat is Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en de kaarten zijn er zoals elke week 16 euro. Dan de line-up. DJ Raimundo. Hierbij willen we nog even eventjes hartelijk feliciteren want vorige week had hij zijn birthday bash. En ja, dan hadden we Cabriel Castellon, Burko Kunt, DJ en LJ Yuri, Sex and Mr. S. sax en MC Irma. Derby Cassie on Percursion en in de eclique Urban Atelux Danny Canova. Ja, dan hoor je dit al zondag. Fleur de on the beach, de beach edition. Vanaf 2 uur ben je welkom bij Beach Club Vroeger. Kaarten zijn 15 euro in de voorverkoop via Easy Ticket of Ticketscript. En ja, een enorme line-up die je net al hebt gehoord. Ja, dan kun je ook naar het feestje een deur verder Bloomingdale met Kings of Ace... Zorg dat je kaarten op tijd in huis hebt, want anders is het uitverkocht met Afrojack, Shermanology, Billy the Clit, Bayjackers, MC Roga en vele vele andere. Tot slot een feestje wat nog niet voorbij is gekomen. met on the beach, 3 hours met roog Beach Club Fuel. Kaarten zijn 14 euro exclusief hier via Easy Ticket of Ticket Script. En jij verwacht Jasper Clash, Klein Helder, Percussion, DJ Etienne, Roe met een drie uur durende set en MC Choral. Dit was de Party Guide voor deze week. Ik hoop dat je hem leuk vindt. En anders, volgende week hebben we weer een nieuwe. Ga door met muziek. Federico Scavo, I Do. Dit is hier het met zometeen de one and only DJ The Old City.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 Wat is lekker, die zit Sydney in de house? En gelijk gaat alles mis met mij knoppen. Jongen, jongen, jonge, ja. Sorry hoor, Federico Schavel was dat met iDoe. Maar niet getrukt, want ik heb een andere plaat. En daar gingen we helemaal van uit op plaat. Op Sensation. En dan wil je weten: calls met Lorelei. Zometeen. Na het nieuws weer verkeer. The one and only DJ Dion Sydney hier live in de mix.